Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt het uiterst pijnlijk dat er een nieuwe lijst rondgaat met gegevens van Utrechtse studentes. Op die lijst worden vrouwelijke studenten beoordeeld op hun uiterlijk en van seksistisch commentaar voorzien. De makers van die lijst geven in een soort voorwoord aan dat de lijst een reactie is op alle ophef na de vorige bangalijst die deze maand rondging. Vertelt mijn collega Nina Jansen. Ze schrijven dan vooral dat ze willen dat de media zich er niet meer mee bemoeit, zich er niet meer optelt. En dat ook de meiden die erop staan vooral niet met de media moeten praten, want dan zullen er nog meer lijsten volgen. Dus een soort waarschuwing. Dat is eigenlijk het, het verschil. Dus het lijkt echt een reactie. Die vorige lijst kwam van leden van het Utrecht Studentenkoor. Daar zeggen ze dat die nieuwe lijst niet van hun leden komt. Het OM heeft drie jaar cel geëist tegen een jongen van twintig uit Kudelstaart in Noord-Holland. Hij bekende vandaag in de rechtbank dat hij pinpasfraude heeft gepleegd. Hij stal bijna 80.000 euro van bijna 30 slachtoffers, vooral ouderen uit Gelderland en Overijssel. Kinderen moeten vanaf vier jaar al leerplichtig zijn en niet pas vanaf hun vijfde verjaardag. Dat vindt de demissionair minister van Onderwijs. Ze gaat onderzoeken of dat kan worden aangepast. Het vervroegen van de leerplicht zou er volgens de minister voor moeten zorgen dat alle kinderen zonder achterstand beginnen op school. En het nieuwe country-album van Beyoncé krijgt lovende recensies in de Nederlandse kranten. Cowboy Carter heet het. En het staat sinds vandaag op Spotify. Daar staat ook deze remake op van de country-klassieker Jolene. man en in de kranten dus lovende recensies. Krant Trouw zegt dat Beyoncé laat zien dat ze elk genre aan kan. Het AD geeft vier sterren. En de Volkskrant schrijft ook dat Beyoncé laat zien dat ze een veelzijdig artiest is... op wie je geen stempel kan drukken. Dan nog het weer. Het is droog, maar vannacht komen er weer buien aan. Morgen veel kans op zon en een lekker temperatuurtje. Maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Het is uh, alweer de laatste vrijdag van de maand. Je hoorde Snow Patrol met Shut Your Eyes. En dit is Jelmer en M&M's. Op deze vrijdag 29 maart vlak voor het paasweekend komen we jou als luisteraar van ZFM Antwoord nog even verblijden. Met een frisse blik op afgelopen maand. En een nieuwe blik op wat komen gaat. Want dat is Jelmer en M&M's al bijna twee, drie jaar. Hoe lang is het nou eigenlijk? Twee jaar hier op deze zender. Uh, altijd op het... Vaste moment. En het heet Jammer en MM's, want ik moet natuurlijk dit programma niet alleen presenteren. Dat wordt echt een beetje saai. Dat is ook niet het format. Daarom heb ik ook dit keer weer twee MM's van de drie meegenomen. Mirko en Mike, hallo. Hallo, Goedenavond. Goedenavond uh, iedereen. Goed dat jullie er allebei weer zijn. En uh, we hoorden net Snow Patrol met Shut Your Eyes. En uh, ja, dat nummer openden we eigenlijk mee omdat er afgelopen zondag een platenbeurs was in de Kenner in uh, Haarlem. en uh, uh, dit album uh, Open Your Eyes heet het overigens van Snow Patrol. Uh, heb ik daar gescoord en dat is uh, toch wel mooi om in de platencollectie te hebben voor wie uh, ook een beetje in die wereld thuis zit. Ja, ik maar, zei het net al, maar ik vond, ik vond het leuk. Ik was hem helemaal vergeten, maar dit is echt zoiets van vroeger. Was dit gewoon niet van de radio af te slaan, hè, de hele tijd? 2006. Ja, ja. Ja. ja. Ik heb dus vandaag nog een nummer van dit album op de radio gehoord, hè? Oh. Ja. Of gisteren? Vandaag of gisteren niet Misschien gehad. komt het weer terug. Dat ja, zou dat... misschien Chasing Cars zijn of een ander nee, nummer. Nee, het was uh, dat, dat, nummer 1 van het album. Ik kom ook niet op de titel nu. Nou, dat, dat, dat gaan we uitzoeken in een van de komende minuten. Maar eerst, zoals altijd, starten we dit programma met een nieuwsremix. We hebben een afwisseling met lokaal, regionaal nieuws. Uh, we kijken ook even naar de muziek. We hebben een heerlijke kookrubriek met de Meer Kookshow, die dit keer een beetje is opgepimpt. Uh, en ja, we gaan deze twee uur gewoon weer lekker vol, volmaken met wat jullie van ons gewend zijn. Allereerst hot nieuws uit Zandvoort straks, wat de MM's mee hebben gebracht. Maar eerst. Er worden namelijk vanaf morgen 30 statushouders opgevangen in het NH-hotel. Uh, het COA, het, de uitvoeringsorganisatie die daar landelijk over gaat, over de opvang van asielzoekers, heeft vanochtend 15 hotelkamers geboekt in dat hotel. Um, en die komen daar vanaf morgen te wonen, te gehuisvest heet dat dan. Het is natuurlijk niet echt wonen in een hotel. Um, in principe voor twee maanden met een optie voor verlenging. De gemeente betreurt de keuze zeer. Zeker omdat ze ook overvallen zijn door dit nieuws. En de gemeente al voldoet aan de taakstelling... voor de, um, voor de opvang van statushouders. Statushouders zijn asielzoekers die hier gewoon mogen blijven... en een verblijfsvergunning hebben. Um, belangrijk om te weten is dat de, het COA deze maatregel neemt... in het kader van uh, ter apel ontlast. Want die mogen sinds kort maximaal 2000 asielzoekers opvangen. En zodra dat hoger is dan ontvangen ze een boete van 15.000 euro... die ze moeten betalen aan de gemeente daar. Uh, dus dat is onderdeel van dat beleid. Nou ja, dit nieuws kwam ook net binnen voor de uitzending. Dus je kan je voorstellen dat het ook voor, de, voor ons... Uh, was een beetje een uh, stressvol begin. Ja, het was inderdaad een stressvol begin. We gingen gewoon even onze standaard rond het dorp... doen even boodschappen voor de uitzending en zo. En toen uh, nou ja, was hij allemaal al de hele tijd druk bezig... om dit nieuws natuurlijk uh, nou ja, als een van de eerste ook bij Stanford Insight uh, te publiceren... En, ja, het is ah, en, een... het en bij het Haardumsdag, inderdaad. Om het uh, toch oh. gewoon op tijd eruit te krijgen. Ja, het is inderdaad wel een soort bijzonder nieuws. En dan, als zelfs de gemeente het niet verwacht hadden, wij het ook niet kunnen verwachten, natuurlijk. Ja, ja. ik was, uh, was lekker achter mijn PC en ineens werd ik gebeld uh, door de burgemeester met dit nieuws uh, vanmiddag. Ja, als raadslid. Als raadslid, ja. ja dus ja. dat was ook wel uh, bijzonder. En ja, dan, dan is natuurlijk de eerste vraag: van joh, kan dat zomaar? Nou, dan is het, het nieuws: ja, dat kan. Want het valt buiten ja. onze juridictie. Maar goed, nou, dit, ja. is, uh, dit ja. is even de, de breaking news update. En uh, verder gaan we gewoon even kijken naar afgelopen maand... wat ook wel weer uh, veel live uh, nieuws uh, betreft. Of wat moet ik zeggen, landelijk nieuws moet ik zeggen. Ja. Um, ik wilde zeggen live, omdat hier in de kop staat live. Maar dat gaat over de aanslag uh, in uh, Moskou. Nog zo'n vrolijk nieuwsitem trouwens. Van uh, vorige week. Daar zijn inmiddels negen mensen opgepakt in Tadschikistan, nota bene. En die zouden uh, een betrokkenheid hebben bij de aanslag in Moskou. Die werd opgeëist door... Um, uh, IS overigens. Dat, uh, dat gebeurde vorige week vrijdag... waarbij ja. 144 doden zijn gevallen. En, uh, nou ja, Mirko... Uh, uh, wat viel, dat wilde ik even aan jou vragen. Wat viel jou op aan de houding van Poetin... ten opzichte van het nieuws? Want die zijn nogal iets over Oekraïne ja, nou ja, wat mij gelijk opviel... Ik, ik vond op Twitter toevallig iemand die, die uh, Islamstudies heeft gedaan... Ja. Die ook al wat weet van extremisme en die zei eigenlijk meteen al naar aanleiding van de beelden... Nou, ik heb een verboeden, zeg maar, <laughs> dat dit dat is. En dat hij dat zag aan de houding en bepaalde andere dingen, weet ik veel wat. Nou, werd later ook bevestigd dat dat uh, het geval was door ISIS zelf in dit geval, uh, ISIS, tegen die organisatie. En uh, nou, het is natuurlijk helemaal geen hele bijzondere duiding, want dan ben ik niet de enige die dit, uh, die dit is opgevallen. Maar gewoon hoe Poetin dat constant in de schoenen probeert te schuiven van... Uh, Oekraïne, en, en, en dan eerst ja. was het, ja, waarschijnlijk zit Oekraïne erachter. Toen bleek dat ISIS het was. was het ja, uh, ja, maar Oekraïne is medeschuldig, want uh, ze hadden een soort fuik door de grens. Want natuurlijk, als je erover nadenkt, dan... Dat onrealistisch verhaal is. Want... ja ik, ik, ik begreep dat, dat, dat Poetin dan Oekraïne beschuldigde van dat ze de grens hebben opengelaten. Ja. om die mensen... Net mensen. Net, net je, bent, je bent in het heet van de strijd in een, in een, in een volle lineaire oorlog, ja. zeg maar, wat over ja. de hele linie plaatsvindt. Ja, uh, even verkeerd woord gebruikt. Maar over de hele grens precies. vindt een heftige oorlog ja. plaats. Het is niet alsof er maar een klein conflict is. Je nee. bent gewoon in een totale oorlog met een land. En dan zou Oekraïne door jouw landsgrenzen mensen naar binnen ja. hebben gesmokkeld... Ja. vanuit ja. de Oekraïnse overheid. Ja, en, nou ja. en wat ik dan dus, dus uh, wel weer realistisch vind... dat is wat ja. je dan dus niet ziet... Hè, dat er dus negen mensen op, uh, opgepakt zijn in Tajikistan. Nou, als je naar de geschiedenis van Moskou en Rusland kijkt... is het wel alsof dat al een heel lang conflict gaande is tussen uh, mensen uit Tajikistan... en er is historische redenen voor we niet op ingaan... en nu uh, met, met Rusland. En er dus heel veel aanslagen zijn gepleegd... door mensen uit Tajikistan. Dus dat, dat, dat geloof ik dan weer wel, dat daar waarheid in zit. En wat hij nou heeft geprobeerd met Oekraïne... dat vind ik echt, uh, nee, ja. triest. Natuurlijk... Nou ja, over, de, over Mike, jij wilde nog... Ja, het is ja. natuurlijk raar. Maar goed, aan de ene kant snap ik in zijn positie... die instelling ook wel een beetje. Want die is natuurlijk inderdaad in een totale oorlog... Nou. ...heeft vooral binnen zijn eigen land... ...nog enigszins zijn reputatie hoog te houden. En je dan moet gaan verkondigen... ...dat er een terroristische aanslag heeft plaatsgevonden in je land. Ja, dan maakt het natuurlijk geen goede beurt als dictator. Ja, precies, als als, als vieze, vuile dictator... ...vind ik inderdaad, is, is het inderdaad helemaal begrijpelijk... ...dat je probeert je volk een beetje te mobiliseren... ...nog extra, omdat... ...ja, het, is natuurlijk, het staat inderdaad heel lullig... Als je, terwijl je een hele oorlog aan het voeren... bent je eigen volk niet ja. Uh, ja. veilig kan nou, houden. Goed. Dat, over, uh, dat het nergens op de zeker natuurlijk. Over Rusland gesproken. Thierry Baudet die, uh, bedreigde afgelopen week uh, Jesse Klaver in de Tweede Kamer. Dit deed hij niet alleen indirect tijdens een bijdrage... Uh, in een debat over de Europese Unie. Het ging over een wetsvoorstel van Forum voor Democratie... voor een raadplegend referendum over het EU-lidmaatschap. Maar dat even terzijde. Um, in dat debat op vragen die Jesse Klaver onder meer stelde. Maar ook D66 en ook Pieter Omtzigt van NEC. Uh, natuurlijk over die altijd wat om Thierry Baudet heen hangt. is hè? De Russische connecties met het Kremlin en zo. Is ook wel door geldstromen wel eens een keer onderzocht. Dus die vraag kreeg hij. Uh, uh, want de partij maakt al langer zeg maar niet zijn bonnetjes openbaar. Hebben geen duidelijke jaarverslagen. Bij de KVK staat niks gemeld. Uh, in ieder geval niet voldoende volgens deze kamerleden. Um, uh, waarop uh, Baudet zei... nou, de mensen die me dit de laatste tijd vragen... die zou ik wel op hun bek willen slaan. Dat zei ja. hij in de kamer, dus voor de microfoon. Daar zei de voorzitter toen al wat van. En toen het debat helemaal was afgelopen... toen liep uh, Jesse Klaver ja, die lopen gewoon allemaal door een ruimte natuurlijk... even naar elkaar toe. Um, uh, en toen heeft hij dat nog een keer gezegd. de Baudet gewoon... Richting Jesse Klaver, gewoon zo van: Ja, ik zal je echt op je bek slaan. En dat is ook op beelden te zien dat hij dat zegt. En zeg maar de reactie dat dat gebeurt. Uh, en toen is uh, die GroenLinks-meneer naar. De... Dit is trouwens wat mij opviel afgelopen maand. We hebben alweer twee nieuwsitems <laughs> gehad. Maar ja, ja. dit is wat me nou echt opviel uh, in de nieuwsremix. Um, um, uh, toen heeft Klaver dat aangegeven bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. En uh, nou, die heeft het opgepakt. Toen moest. Uh, Thierry Boudet gisterochtend eigenlijk verschijnen bij de voorzitter. Ja. Maar ja, zoals we wel een beetje Thierry Boudet kennen, dat doet hij natuurlijk niet, hè? want uh, hij is een soort. Uh, ik weet niet wat hij is. Komt zijn afspraken niet na. Hij dus voelt hij zichzelf niet. heel goed. Ja. Nou ja, hij voelt zich dan in zijn eer aangetast, zegt hij. Ja, ja. Ik, ik, ik heb hier twee dingen over te zeggen. Eén, het hele systeem rondom transparantie en partijgal is, is kut momenteel. Dat moet beter. En, en uh, ik bedoel, ik vind het meer dan redelijk dat ze willen... dat FVD die, die jaarrekeningen gewoon op orde heeft. Uh, ja, ja, natuurlijk heel, heel... Zolang het moet, dan moet je dat gewoon doen. Precies, en, maar ik, ik wil zelfs dat het nog uitgebreider is. Want je kan er nog alsnog wel heel makkelijk mee spelen... en dingen wegmoffelen. En dat geldt voor elke partij. Um, maar wat ik daarbij vind, los van natuurlijk dat de bedreiging bagelijk is... ik kan me ook wel voorstellen, als er constant implicaties worden gemaakt over... Uh, dat jij Russisch geld zou ontvangen of zo. Dat je daar op een gegeven moment van denkt van ja jongens hou op. Want als je je behandeld voelt als een soort van crimineel. Ja dan, dan ben je op een gegeven moment ook niet meer, niet meer vriendelijk zeg maar. Ik vind het niet goed. Ik vind de bedreiging nee, totaal niet oké. Okay. Dat, is, dat is te ver. Dan moet je, je moet ook volwassen blijven. Dat heeft hij niet gedaan. Maar ik snap wel die frustratie. dus je wilt kijken naar wat ja, Sembla ja, toen ook heeft gedaan in het verleden met, ja, ja, die, dat met die documentaire. Is er uh, ook nergens op. Het op zich dat hij het natuurlijk in zijn algemeen. Iedereen gaat over zijn eigen bijdrage. Hè. De woordkeuze is niet altijd netjes, daar werd je dan op aangesproken. Maar dat je iets in het algemeen zegt... Dat zou nog kunnen, weet je wel. Om nee, nee, gewoon direct ja. tegen iemand van... Nou, ik probeer ook... niet goed te praten. Hè? De nee. bedreiging kon niet. Dat, nee. dat wil ik wel heel duidelijk ja. zeggen. Alleen ik, ik voel oprecht wel lichte sympathie voor de hele tijd dat het maar over wordt gezegd. Zelfs, zelfs al is het waar, dan moeten ze met bewijs komen. Ja. Want dat heeft die, die, die, ja. die Semla-documentaire toen ook niet gedaan. Nee, maar even een bruggetje daarover. Er kwam natuurlijk afgelopen week ook in het nieuws... dat er misschien Europese politici geld van de Russen hadden ontvangen... Dan denk ik, ja, mm, dat, dat is wel een beetje toevallig tegelijk naar buiten gekomen natuurlijk. En dat ja, geeft wel te denken, dat is zeker nou ja, waar. En, en ja. daar kreeg je ook vragen over, van ja, dit nieuws is er nu. Ja. Um, ja, nee, maar precies. kijk, ik, ik wil ook niet zeggen dat Thierry Bowden echt geld heeft aangenomen. Maar goed, hij heeft een reputatie in de Nederlandse politiek. Ja, ik, ik snap ook wel dat mensen gelijk naar hem kijken als het over zoiets het gaat. Zal, het zal niet das zijn van Volt, dat denk ik niet. Nee, maar dat denk ik ook niet inderdaad. Maar goed, ja. dus wederom, er moet gewoon bewijs komen. Je weet van wie wel geld maar... krijgt, hè nee, jammer? dat... Uh... Daarom moet dat systeem beter. <laughs> Oké. Okay. goed. Uh, Mike, jouw viel ook nog iets op deze maand. Dat gaat over een geheime operatie. Ja, want uh, veel politiek inderdaad een andere geheime operatie. Misschien niet zoals je denkt dat de CIA of de NSA allemaal dingen aan het uh, bespioneren is. Nee, um, een aantal grote... En dan heb ik het over echt grote Nederlandse bedrijven. Bedrijven zoals ASML. Die hebben de afgelopen weken. Nou ja, langzamerhand toch naar buiten gebracht. Dat ze voor uitbreiding misschien wel buiten Nederland moesten kijken. Omdat er in het najaar een aantal belastingmaatregelen zijn aangenomen. Die zeer ongunstig zijn voor die grote bedrijven. En nou ja, als je bijvoorbeeld zoals ASML. een van de, nou ja, de grootste chipmakermachine ter wereld bent. Ja, dan heb je natuurlijk een soort machtpositie. En dat je dan roept tegen. ...de Nederlandse politiek... ...van nou, misschien gaan we wel weg uit jullie land... ...omdat het voor ons niet meer aantrekkelijk is... ...nou, dan wordt de politiek ineens wakker... ...en dan kan er een noodplan komen. Het project wat de naam Beethoven kreeg... ...is een reddingsproject... ...om die bedrijven dus toch in Nederland te houden... ...en dat wordt onder andere gedaan... ...wordt gepland tenminste... ...door die belastingmaatregelen terug te draaien en 1 miljard euro te investeren in de regio Eindhoven... waar de meeste van die bedrijven zitten. En dat vind ik interessant, want op het wereldtoneel... het algemeen is ASML natuurlijk een ontzettend belangrijk bedrijf. En ik vind dat we het ook wel goed doen... om dat proberen in Nederland te houden natuurlijk. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje onze een beetje gekke vergelijking... want hopelijk minder mensenrechten schendingen... maar uh, moderne VOC... Het is zo'n machtig bedrijf met zoveel invloed wereldwijd. En ja. ik, ik snap wel zeker als ze zeggen moderne we gaan v oh, sorry buiten de Europese Nee, v maar, ste, ste, ste, <laughs> maar als ze zeggen we gaan buiten de Europese Unie, vooral ook. Hè, want het is ook in ja. Europees belang heel groot. Ja, ja. Dat waarschijnlijk ook zelfs wel eurocommissaris zoals Ursula von der Leyen even aan het lijn heeft gehangen met een paar politici hier van: uh, uh, jongens, <laughs> ga iets doen. Nee, maar ik vind dat voor bedrijven ook belangrijk. Want zijn we trok, zijn natuurlijk ja. heel erg afhankelijk van China voor productie en van Amerika voor ook een aantal dingen natuurlijk. En daarom is het zo belangrijk om zo'n troef in handen te houden... dat, dat wij dat bedrijf hebben. Want zonder dat bedrijf kunnen er gewoon wereldwijd geen... althans niet de laatste techniek aan chips gemaakt worden. en heeft iedereen een heel groot probleem. En nog erger, omdat ze nu binnen onze grenzen zijn komt China dus niet aan die, bepaal, aan die semiconductors en, en dergelijke... Hè, die, die ja. dus allemaal geproduceerd worden in dat gebied. We gaan en dat is even, heel belangrijk, ja. strategisch gezien. Dus dat speelt ook mee. Ook, ja. ook uh, ja, toch weer een stukje oorlog helaas. Ja. Maar het is wel belangrijk. Ja, maar meer politieke oorlog natuurlijk. Ja, precies. Voorkomen van ja. eigenlijk. Nou, je, je hoort alweer wat voor een remix er te maken is... van alles wat er afgelopen maand is gebeurd. En dan hebben we nog ineens alles. We gaan zo meteen kijken naar een stukje uit de regio. En straks later in de natuurlijk ook nog... de wat technischere nieuwtjes in Back Online... Uh, dat zometeen. Maar eerst een nummer wat ook verbonden is aan de afgelopen maand. Namelijk Son Mieu met Tonight. En dit is een nummer uh, van vorig jaar. Maar met dit album uh, wonnen ze al een aantal prijzen. Maar voor dit specifieke nummer wonnen ze de Edison.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 Our hearts, but if falling apart can help us feel, come on, let it hurt and let it. make it to the morning Ja, dit was uh, Son Mieu met Tonight. Je hoort natuurlijk ook de nieuwste muziek bij Jelmer en M&M's. Straks aan het eind vindt het uur een Zero's knaller. Maar we gaan nog even door met wat nieuwe hits. Ook van onverwachte mensen, dat dus je denkt: maken die nog muziek? Ja, deze van Bon Jovi, Legendary. En zometeen in het regionieuws nieuws Juttersgeluk in de Kerkstraat. What you can't lift I'm rich. Ik zag nogal 140 miljoen albums verkocht. Maar ja, net zoals uh, legendes als Billy Joel, die we vorige maand draaiden. En natuurlijk Elton John, die er ook vaak genoeg voorbij komen, zingen ze en maken ze nog elke dag opnieuw. En dat uh, zijn we ook heel blij mee als 22 jarige om het ja. zo maar even te noemen. Dat is uh, ook wel iets leuk en fijn. Um, we gaan even naar een leuk opvallend het Ook al was het dit keer wel in Zandvoort, maar het trok toch wel de aandacht. Namelijk dat Juttersgeluk, misschien kennen jullie het wel jongens... dat is de organisatie die uh, uh, eigenlijk allemaal Jutters... die uh, afval van het strand afhalen en daar kunstvormen van maken. Dus dat eigenlijk best wel grappig herbruiken ook weer. En um, um, ja, dan wil ik ook graag nog wel even het artikel vormen... anders kan ik niet verder lezen. Oei, exposed. Mike was uh, heel lang aan het kijken naar de timers op ons programmablad. Nee, grappig. <lacht> um, het heeft als doel en als missie om het strand zo schoon mogelijk te houden. En om deze boodschap uit te dragen wordt geprobeerd om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. En misschien lukt dat wel nadat ze afgelopen woensdag een locatie, namelijk echt een winkel, hebben geopend in de Kerkstraat. In het multifunctionele ingerichte pand zijn alle circulaire producten van 100% strandafval te, bewon te bewonderen en ook te koop. Daarnaast wordt met infographics in een educatief gedeelte het nut, de noodzaak en het effect van het werk van Juttersgeluk duidelijk gemaakt. Het achterste deel van de winkel is ingericht als atelier, waar van maandag tot en met vrijdag de vrijwillige medewerkers van Juttersgeluk de producten van gejutte materialen in elkaar zetten. De locatie wordt komende woensdag geopend door burgemeester David Molenburg. En dat is dus al gebeurd, want het staat boven in het artikel. Ja, dus dit artikel klopt niet helemaal. Maar ja. We lezen ook slechts voor en. nee Ik, ga ik ja, heb dit wel weken. helemaal gemist. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Want ik weet dat het een lang gekoesterde wens was van een van de mensen van Juttersgeluk waar ik contact mee heb gehad. Ja. Om dus op zo'n locatie dit te openen. Dus ik vind het echt super leuk voor. Ja, Ze even vind... kijken. Ik, het, ik vind het ook een leuk concept, inderdaad, dat je dat strandafval toch nog soort van kan hergebruiken. Ja, vind ik leuk. Ik vind het leuk. Ik, het leuk. ik waardeer het. Ja, Ja. ja, ja. ja meer hebben we niet te zeggen. Nee, ik het is gewoon goed. Gewoon een keer iedereen met elkaar eens. Of, Zijn het of je... Gewoon vrolijk? Wat goed? Of heb je allemaal iets te melden? <laughs> uh, nee, ik vind het eigenlijk ook een hele goede organisatie. En belangrijk dat. Het is een voorbeeld hoe je mensen wel betrekt bij de maatschappij, denk ik. Ja. Precies. Oké, okay, dan nou gaan we nu... Uh. <laughs> ja, wat een altijd, altijd je antwoord klaar. Hè? Ja, altijd je antwoord klaar. Maar nu komt er iets wat je ook heel leuk vindt, toch? Nu uh, kunnen we dat enthousiasme eigenlijk niet meer loslaten, want uh, nou ja, alle drie is het onze persoonlijke held geworden, of was het eigenlijk no. alles al? Joost Klein natuurlijk. Held, held. Van YouTuber... Wow. Geen held meer, hoor. Van YouTuber <laughs> naar een soort internetlegende. Uiteindelijk doet hij nu mee voor ons aan het Eurofestie Songfestival. De meningen zijn verdeeld over zijn nummer, maar dat het een knaller van een hit is, dat is in ieder geval wel duidelijk aan de beats per minute die hier ik voor me heb staan. Dat zijn namelijk 160. En voor de mensen die, die zo op de hoogte zijn van de muziek in een gemiddeld modern nummer zijn dat uh, zo'n 120, 110 beats per minute. En vaak nog minder als het echt een mooi, rustig nummer is. Maar ja, ik heb het natuurlijk over Europa, Pa. dat vandaag precies een maand geleden werd uitgebracht. Uh, en ons in mei vertegenwoordigen op het Songfestival. En dan gaan we denk ik gewoon maar even naar luisteren. Of wil Mike of Mirko nog wat uh, toevoegen aan... Uh... Nee. Nee, noem maar gewoon. Oké. Okay. Ja. Nou ja, misschien, hè, misschien heb je hem al gehoord. Dat uh, ongetwijfeld, want we werden natuurlijk mee doodgegooid. Maar ja. dit is dan... Joost met Europapa.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 Dit was uh, Europapa van Joost Klein, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. En uh, uh, welkom weer terug bij jou en een MNM. gebeurde net hiervoor even iets vreemds, dus ik was even afgeleid. Maar dit nummer wordt als allerlaatste van alle halve finale rondes, wordt dat uh, gezongen door Joost. Toch, Mike? Ja, ja, ja. Ik las het ook inderdaad. Dat is echt, ik dacht al, we, nou, we gaan sowieso de halve finale doorkomen. Maar denk je, hebben we kans om het Songfestival met dit nummer te winnen? Um, we staan vierde in de boekmakers. En uh, zeg maar, dat zijn de wetkantoren die inzetten met hun geld op wie ze denken dat het gaat winnen. Dus meestal hebben die wel gelijk, want anders zijn ze hun geld kwijt. Of zit in de buurt van de uh, ongeveer de uitslag. Het wordt het nooit helemaal exact, omdat Televoting toch altijd een ander smaak heeft dan die boekmakers. En ook weer anders dan de jury, zeg maar. Um, uh, maar ik denk wel dat we kunnen winnen, ook omdat ik gewoon fan ben. En de grap is, is dat die tweede halve finale um, op 9 mei is. En dat is ook helemaal hemelvaartsdag. Dat oh, is wel grappig. Nou ja, wat ik vooral heb over het winnen. Ik ben zelf niet zo'n fan van het nummer. Maar ik heb niks tegen Joost. Ik vind je dat wel leuk. Als, als persoon en zijn oude muziek ook. Maar ik ken best wel wat internationale studenten per ongeluk. Door mijn broertje ook vooral. En iedereen is helemaal gek van dit nummer onder die internationale studenten. Ook gewoon echt ja. mensen in Servië en... Weet ik veel wat, Albanië, uh, uh, noem maar op. Echt van die landen dat je denkt: uh, oké, okay, ja. dat ze nou ook zo betrokken zijn. Dus nou ja, dat zegt wel iets. Zeg maar, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het slecht gaat scoren. Nee, komt hoe dan ook ergens in de top. Dat weet ik eigenlijk ja. wel heel zeker. Ja. Dus, nou ja. Ja, het is natuurlijk alles beter dan Mia en Dion van vorig jaar. <laughs> uh, ja. ja, want die ja. kwamen we ineens in de finale. We dus, ja. uh, hoeven, hoeven in ieder geval. Denk ik niet in spanning te zitten op 9 mei. Maar ja, laten we daar volgende ja. maand verder over praten. Want dan is het natuurlijk echt uh, Songfestival maand. Maar wat uh, voor een misser was dat nummer van vorig jaar? Even serieus voor. Ik wil het nog één keer zeggen. Dat was echt zuur. Ik herinner me niet eens. Mike maar. moet het nog even kwijt. <laughs> ja, <laughs> Mike dacht uh, nog even zeggen. Tuurlijk. Nou ja, goed. We zijn ook uh, precies weer aangekomen op het, uh, op het item waar we in de technische nieuws bespreken. Uh, dit hoeft niet altijd technisch van aarde te zijn... maar hij heeft altijd wel een linkje met ja, dingen die eigenlijk een beetje mislopen... of ja, net niet helemaal lekker gaan. Uh, back online, iets wat ons online is opgevallen op de sociale media... en daar veel hits scoorde. Uh, zo is Jort, Jort Kelder weer blij, uh, want die heeft een rechtszaak gewonnen tegen Google. Na vier jaar, het gerechtshof in Amsterdam oordeelde afgelopen dinsdag... Dat het bedrijf in 2020 te weinig heeft gedaan om neppe bitcoin advertenties met een foto van Jord Kelder te weren. En daarom stonden <laughs> hij een rechtszaak aan. <laughs> ik snap het wel, maar ik vind het zo specifiek dat ik een beetje moet lachen. Ja. Ik, ik steun Jord Kelder, begrijp me niet verkeerd, maar ik vind het gewoon wel hilarisch of zo. Ja, maar dit is wel een serieus probleem van online adverteren. <laughs> Iedereen kan maar advertentieduimte <laughs> inkopen. Ja, en uh, het gaat allemaal door automatische hey, processen. Dat maar allemaal... eerlijk, het is ook wel een compliment. Hij kan wel van zijn bucketlist afhalen. Dat hij dus zo... Dat hij advertentiewaardig heeft. Ja, dat dat ja. hij dus zoveel autoriteit heeft op een bepaalde manier. Dat is één van de, van de, van de scammerlood bedacht. Ja, als we Jord Kelder erop zetten... Dan werkt het. Dan, ja. dan gaan mensen bij Bitcoin. Kopen. Ja, het is wel nou wel. ja, en de grap is ook is dat hij uh, bij het nieuwsbericht op de foto staat met een petje daarop, met het Google-logo eroverheen geschreven: zoek het uit. <laughs> oh ja ja, ja, ja, ja. Wat trouwens ook best wel een kritische omschrijving is van wat zou ook een slogan van Google zijn: zoek het uit. Nee, weet je wat de, de slogan van Google is? Het is heel, heel sinister: hey, don't, don't be it. evil. Wees niet kwaadaardig. Dat is letterlijk hun... Oh, Er daar allemaal complottheorieën over. Maar Google heeft echt, het is echt wel zo'n gaar bedrijf. Nou, daar, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan niet in het verplottheorie we We nee. gaan uh, even over naar het volgende item. Uh, Reddit gaat namelijk naar de beurs. Of dat deden ze vorige week. En dat bleek uit dat het een ver verlieslatend forum is. En het wordt slechts 6 miljard euro waard. Mike, als vaste gebruiker... Ja, ik wist niet dat dit gebeurde, eerlijk gezegd. Ik voel me toch wel een beetje. Uh, Oké. Okay. Nee, maar goed. Um, ja, inderdaad. Reddit heeft natuurlijk een aantal. Um, nou, maanden geleden is dat niet zo goed in het nieuws gekomen. Tans, in het nieuws dat het dan een Groot wordt. Maar bij gebruik van dat platform zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. En dan ging dat met name over kosten van het gebruik van de API. En dat is dan weer een technisch iets. Maar waar het op neerkwam, is dat er een aantal third-party, uh, dus door andere ontwikkelaars gemaakte applicaties waren. Waar mensen dus Reddit mee konden browsen. Toen heeft de huidige eigenaar van Reddit wat. Wijzigingen gedaan in de algemene voorwaarden. waardoor die apps eigenlijk niet meer konden bestaan. wat wat onrealistisch duur zou worden. Ja. En daar is heel erg veel uh, outcry over geweest. wat voor heel veel mensen waren het daar niet mee eens. want het is toch het businessmodel van een aantal bedrijven. gewoon een soort opgeschort. Ja. Want ja, als je een bedrijf hebt die zich specialiseert in een soort third-party Reddit-app. en daar al je geld uit haalt. en als dat dan ineens niet meer kan. ja, wat ga je dan doen? Ja. Dus ja, goed. Uh, Reddit uh, heeft niet zo'n goede beurt gemaakt. en ik denk ook dat het. Uh, ook wel zo blijft verlopen. Maar goed, dat is het ding met al die grote platformen. Je, je komt er niet zomaar meer van af. En ik vind het concept van Reddit, toch nog een soort ouderwets vorm, vind ik best leuk, ja. want je kan gewoon communities volgen die je interessant vindt, en nou ja, je kan natuurlijk voor vinden wat je wil, want je leest alleen maar wat je wil zien, maar ja, voor iemand die het veel gebruikt voor game gamenieuws, bijvoorbeeld ook filmnieuws, en ook gewoon, nou ja, discussies over bijvoorbeeld IT en dat soort dingen, vind ik het altijd wel heel leuk, want ik hoef niet altijd, uh, altijd alles te volgen, en daar dus is het wel lekker. is eigenlijk een soort uitvalsbasis voor Twitter, zeg je eigenlijk, of... Hoe bedoel je een uitvalsbasis voor Nou ja, Twitter kan je natuurlijk nog wel als politieke dingen tegenkomen. En Reddit is nog meer gefocust nou, op een bepaalde community. Nou, op Reddit heb je twee, je hebt twee dingen. Ik kan op Reddit naar bijvoorbeeld de home tab. Dan kun je gewoon alles zien wat populair is op het moment. Dus wereldnieuws, maar ook politiek en uh, naar memes, ja. dat soort dingen. Maar je kan ook inderdaad op de for you kijken. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Twitter... zie je daar eigenlijk bijna geen dingen die je niet wil zien... Natuurlijk zie je soms wel eens een recommended post. Of oh, je hebt al eens eerder op dit vorm gekeken. Wil je dit nog verder volgen? Maar je ziet niet. Want ik heb op een gegeven moment vooral toen Elon Musk naar Twitter had. En ik kon niet zeggen dat dat natuurlijk slecht is. Of wel. Daar wil ik ook even geen mening over hebben nu. maar toen zag ik in het begin heel vaak allemaal dingen over AI en over Bitcoin. En daar, daar heb ik echt totaal geen interesse in. En op Reddit zie ik ook wel eens dingen die ik niet volg. Maar dan denk ik. Oh, dat, dat is altijd wel een soort van interessant. Dus ja. Ik vind het altijd een leuk platform. En ja, ja. Goed. Ja, ik snap het wel. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Uh, dan uh, gaan we over op een ander fenomeen... dat ook de laatste maand in het nieuws is. Dat is namelijk deepfake porno. En dat duikt steeds vaker op. En niet iedereen weet dat het nep is. En uh, er was ook afgelopen week een, uh, een, een nieuwsverhaal daarover in het AD... Um, uh, dat ook veel BN'ers daar vooral last van hebben. Bekende Nederlanders en dan vooral vrouwen uh, die daar slachtoffer van zijn... Het is al vaker in het nieuws gekomen, uh, bekende presentatrices uh, die daar problemen mee ervaren. Uh, en ook Mark Rutte werd eerder al slachtoffer van deep, deep, deepfake. Uh, en die zijn aan zich niet strafbaar, dat gebruik daarvan. Uh, maar er wordt nu toch nog even strenger naar gekeken. En wat de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Yazugus, tot nu toe heeft gedaan... is het oproepen van slachtoffers om vooral aangifte te doen... ...want dan pas kan er natuurlijk wat mee gebeuren. Ja, nou het ding met deepfake is natuurlijk... ...en kijk, het gebruik van deepfake op zich hoeft niet illegaal te zijn... ...want je kan er ook gewoon grappige filmpjes mee maken. Maar het, het probleem met porno is dat het mag gewoon niet... ...want dat valt onder de weg, wet uh, wraakporno... ...dus dat mag natuurlijk ook niet... En dat valt onder dezelfde trend... ...dus nou ja, het maken van porno mag sowieso niet... Het, ...het gebruik van deepfake in het algemeen is daarmee niet strafbaar... Maar waar een grijs gebied zit met deepfake, is dat het ook gebruikt kan worden om bepaalde berichten natuurlijk uit te beelden, echt op een hyperrealistische manier. En dat kan echt wel verwarring veroorzaken bij sommige ja. mensen die bijvoorbeeld niet weten dat het bestaat. Het is een soort artificial intelligence. Nou, ja, het is inderdaad een vorm van AI, ja. enigszins, ja. Ja, ik, ik, um, ik, ik heb hier even wat harder in. Ik zie zelf heel weinig nut in bepaalde vormen van generatieve AI. Als we het hebben over tekst, denk ik dat het heel interessant kan zijn, dat het heel erg kan helpen op een aantal gebieden. Maar als we het hebben over afbeelding, als we het hebben over video zie ik vooral wat er mis kan gaan. En zie ik eigenlijk heel weinig wat de toegevoegde waarde is. En eigenlijk heb ik zoiets ja, moet, moet de overheid ja. niet wat harder zijn? En wat eerder gaan zeggen ja, van, goed. we gaan het gewoon überhaupt ja. niet meer doen. Ja. Ja, zeker. Of alleen bijvoorbeeld in een geanimeerde ja. stijl. Dat je heel ja. duidelijk kan zien van, dit, dit is niet nou, dit, dit, ja. correct. Kan, dit is wel een go goed punt dat je dat aan had. Ook nog goed ja. om het daar later een ja. keer ja. nog over te hebben. Ja, goed. Ik zei het hier nu al een keer ja. eerder ja. Over, he, over het eens geweest. Ja. Over het feit. En dan gaan we echt ja. door. Ik weet het jammer door. Want dat, inderdaad, het ja. gebruik van AI. Daar moet wel echt goed naar worden gekeken. Want ja. ik vind het ook wel wat een beetje Spannende ontwikkeling. Ja. Nou. Uh, zie ons discussiepuntje van afgelopen najaar uh, van dit programma, want daar ging het letterlijk toen over. Dat uh, klopt. Ja, eigenlijk. zeker. Ja. Uh, het, het, het volgende nieuwsuit, wat ik nog even wil bespreken, dat gaat over een wat regionale verhaal, namelijk een blunder in een dossier over een AZC in Zandpoort Zuid. Ja. Er zijn namelijk van 214 oud-ambtenaren, medewerkers van de gemeente, uh, mails gewist en mailboxen zijn verdwenen. Er zijn allemaal. Uh, Um, uh, vragen al overgesteld politiek. Het ging afgelopen woensdag daar in de gemeente, gemeente ook uh, meteen over tijdens de raadsvergadering daar. Ja. En je kan de verhalen lezen op haarlemsdagblad.nl Wordt gelijk um, geplicht, hè? hoor je dat? Echt hoor. Hij werkt net Slecht voor en, uh, 1 euro per week <laughs> kan je alles lezen. Um, ja, ja, ja. Um, tot zover dit was dan even back online. Alleen ik zie daar nog wel een, een mooi uh, item wat we even niet willen vergeten. Ja, dat inderdaad. Want er is, dat las ik gisteravond, en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden, er is namelijk een nieuw ruimtefoto gemaakt van het zwarte gat, hè, wat we natuurlijk al eens eerder hebben gezien in de melkweg. En dat toont een verrassende eigenschap. Voor het eerst zijn de magnetische velden rond het zwarte gat in onze melkweg vastgelegd. Met het nieuwe ruimtebeeld worden overeenkomsten aangetoond met het enige andere enorme zwarte gat dat ooit is vastgesteld. Het gaat om een... Opname van de Sagittarius A, zoals het zwarte gat wordt genoemd. En wetenschappers maken de opname namens een observatie met gepolariseerd licht. Nou, dat is Wel een aardig technisch verhaal. Dat licht is met mensenogen nauwelijks te zien. En het gaat om de kleur rood, die nog roder is dan infrarood. Waardoor wetenschappers filters nodig hebben om van data schetsen in elkaar te zetten. En wat uh, de bijzondere eigenschap is, dat staat helemaal onderaan. Dat is... Uh... Ja, ik, ik vind het toch altijd leuk hoe we, hoe we zo gefascineerd zijn door kosmische stofzuigers ja. eigenlijk. ja, zo wil ik inderdaad. Nou ja, Dat <laughs> zijn grote kosmische ja. stofzuigers. Nou ja. Ja, ja, het is wel heel interessant. Nee, maar ik het vindt, interessant. Dit, dit komt natuurlijk ja. wel weer een beetje op het. Uh, omdat, omdat wij eigenlijk niet weten hoe het er in de ruimte natuurlijk verder aan toe gaat. Dat nee. is toch op een bepaalde hoogte wel. Maar is het altijd immens nee. fascinerend? Ja, het is fascinerend. Nou, ja. uh, iedereen krijgt later nog te horen wat nou die bijzondere eigenschap is. Maar we gaan eerst even over <laughs> naar het toepasselijke nummer van. De Killers. Namelijk Spaceman. Van het nummer of van het album DNH uit 2008. Zometeen, aan het eind van dit uur, de enige echte meer Show. We luisteren naar Spaceman van de Killers. Omdat we de vorige rubrieken altijd proberen af te sluiten met iets uit het onbekende. Namelijk de ruimte en waar nog zoveel te ontdekken valt. Waar ook altijd iets te ontdekken valt is in de volgende rubriek. Maar dan gaat het meer om de smaak. Dames en heren, het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor de Meerkookshow Wereldeditie. Ja, en je, zoals je al hoorde van onze vaste luisteraars. Een vernieuwde format en rubriek. Maar ik laat het woord aan Mirko. Ja, dit keer. Uh, op... Ja, Ik ben de ja, dit, nu de hoorbaar. dit nu de wereldeditie. Dus we gaan eigenlijk elke keer een land rond. Onder instrumentje wordt ondergezet. En uh, we gaan nu beginnen met Mexico. Uh, iedereen heeft wel eens Mexicaans gegeten, maar gewoon met iets heel lekkers, namelijk loaded nachos. Dat zijn dus nachos met kaas met, met, met, met groenten... met ui, met, met alles erop... lekker vlees. Dus wat heb je nodig? Nacho's, gezouten, ongezouten... mag beide, wat jij lekker vindt. Zelf vind ik het fijn om drie kaasen... te mixen. Ga niet uit van plakjes... want die hebben een soort van milde overheen... waardoor ze niet goed smelt. Dus ga altijd uit... van blokken. Wat heb je nodig? Cheddar cheese kaas en Zwitserse gruyère. Ja, maar dit zijn echt, echt goede nachos, mensen. Rode uien heb je nodig. Jalapeno-pepers, als je van pepertjes houdt. En wat enorm lekker is om te doen, is wat uh, sour cream eroverheen. En dan voor de, het, het hele lood, dus de, de vlees, uh, pulled pork. We beginnen met de pulled pork. Wat heb je nodig? Je hebt een stuk schouder- uh, of nek, varkensnek nodig. Het kan zo groot klein zijn als je wil. Ligt aan hoeveel je lekker vindt. Dat doe je in een pan die in de oven kan, dus misschien een frituurpan kan eventueel ook gewoon in een kookpan die doe je dan niet de oven in. Um, nou, daar doe je dan een kippenbouillon bij. Uh, je doet er wat MSG bij, wat zout. Je doet er wat paprika poeder bij. Je kan eigenlijk ja. kruiden als dus je het lekker vindt, ook dat lekker om wat tientjes knoflook erbij te doen. En je laat als je het met de pan in de oven doet, doe je eerst twee uur lang... doe je het in de oven op 180 graden. Daarna doe je het vier uur met water ondergedompeld in een pan. Laat je het zachtjes koken tot het helemaal van dat draadjesvlees... wat je met twee vorken zo uit elkaar kan trekken... en het gewoon zo'n lekkere, kruidige, zoutige smaak heeft. Nou, vervolgens pak je als je dat af hebt... en het is even wat voorbereidingswerk, maar geloof ik, het is wel heel lekker... en je huis ruikt heel lekker daarna. Uh, nou, doe je in een grote schaal die in de oven kan... Leg je eerst een laag met nacho's neer. Daaroverheen doe je die geraspte mix van die drie kaas... die je hebt voorbereid, gooi je eroverheen. Je doet wat uitjes. Je kan er zelfs nog paprika doorheen doen. Je kan eigenlijk zo gek maken als je wilt, qua groenten die je wilt. Dan doe je wat van dat vlees, hè? dus van die, van die poeld pork. En dan begin je weer opnieuw. Ga je weer in een laag met uh, nacho's, kaas zelf. Dan nou spreekt voor zich. Je kan er vier of vijf lagen van maken. ligt maar net aan uh, hoe, hoe hoog je schaal is en hoeveel je de, de verhoudingen wil. Ik vind het ook altijd leuk. Speel daar een beetje mee. je moet allemaal niet zo nauw luisteren. Het is koken. Uh, nou Dat doe je in de oven. Laat je lekker uh, twee, drie uurtjes uh, op, op een lage stand doen. Zodat de kaas echt goed smelt. Maar dat het dus niet aanbrandt. Dus ik zou het echt op, op 50 graden doen. Je wilt echt niet, niet te hoog doen. Zo'n laag mogelijk stand. Of als je wat meer haast hebt, doe je het wel lang. En uh, wel kort en gewoon op een wat hogere stand, dus 180 of iets dergelijks. En dan heb je gewoon een heel lekkere, kazige, vlezige, groentige, pittige ja, nacho mix. Eigenlijk perfect voor elk feestje, uh, als je gewoon heel veel honger hebt met vrienden. En dat is het, ja. dus uh, eigenlijk best simpel. Het, het klinkt eigenlijk best lekker. En ik, uh, en ik bedenk me dat dit natuurlijk nog veel lekkerder was als ik jouw achtergrondmuziekje had afgespeeld... Maar daar ging iets oh. mis mee in het, uh, in het systeem. <laughs> niet, sorry jongen, sorry luisteraar. Oh. Ik, ik, ja. ik heb maar, het lokale Ik heb het meegepeld nee, toch? Ik moet <laughs> zeggen, ik heb dit ook, zoiets ook wel eens dan met, met gehakt in plaats van pulled pork. Dat was inderdaad best lekker. Dus, ja, dit is wel echt, het klinkt als een professionele versie daarvan. Ja, nou ja, zeker. En je moet ook wel. Het is ook niet heel goedkoop, hè, moeten we even eerlijk wezen. Want ja, een groot stuk uh, varkensnek is natuurlijk ook niet zo goedkoop. En de kaas en zo. Maar we vertellen hier alleen de beste versie. Hè, daar gaan we voor. En je kan er natuurlijk altijd jezelf voor kiezen om met een ander soort kaas te werken. Eén soort kaas. Uh, ja. Inderdaad, gehakt. Hè? Maar dat is, dat is het leuke aan koken, vind ik. En dat wil ik ook wat meer proberen te doen in het programma. recepten die wel een beetje een soort lijn volgen... maar ook gewoon vrij om te experimenteren... om erbij te gooien wat je leuk vindt. Dat is wat, dat is wat koken leuk maakt. Ja, inderdaad. Ja. Dat, nou, het, inderdaad die shows. het is toch wel een soort... iedereen denkt toch, ah, nachos, het is different. Hey, let's go, maar inderdaad dat je er toch ook uh, zo nog iets mee kan doen. Inderdaad. Dat is toch Zeker. wel een soort van interessant weer. Nou. Ja, ik vind het goed klinken. Heeft jou er nog iets over te zeggen? Ik, uh, ben ik ben voor. Jammer is voor. Jammer is voor. We gaan, uh, we gaan terug uh, naar de muziek. En uh, ik verheug me als wel altijd een beetje over, uh, op dit rubriekje. Of tenminste het geïmproviseerde rubriekje. Namelijk de Zero's knaller. En dat is een... Ja, dat we toch altijd moeten terugdenken ja. hè? uit de Zero's. Die, die muziek die daaruit voorkomt. Dat we daar ja. toch altijd wel fan ja. van zijn. En dit is een nummer uit 2006 van de Veronica's. En welk nummer? Ja, dit is dus het nummer Forever. En ik moet zeggen, ik had, en uh, dan ga ik het kort houden, ik had afgelopen week weer dus echt zo'n periode, dat ik gewoon drie dagen achter elkaar zo'n hekkere, heerlijke, hele slechte jaren zeros, van die komt had gekeken. En Als zit dit dan in en dan denk je, ja, yeah, let's go. Tot zometeen in het tweede Tot uur. Tot zometeen.